Overdag trekt een gebied met buien over het land. Het wordt dan 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Renze Klamer. Goedenacht, het is 4 december. Dat is... Uh... De dag waarop West-Europa in 2010 te kampen had met heftige sneeuwval. Nou, als u een beetje heeft opgelet, uh, gisteren was dat in Nederland ook een beetje het geval. Er was weer sneeuw op de weg, het was lekker druk. Maar uh, nog lang niet zo ergens twee jaar geleden. En wat er vandaag gaat gebeuren, dat is nog een verrassing. Maar vooralsnog is dat uh, gewoon een beetje hagel en regen en geen sneeuw meer. Uh, zoals uh, u net al hoorde, gaan we vanavond en vannacht praten over Alzheimer. Daar uh, zometeen meer over. Eerst gaan we luisteren naar die Electric Light Orchestra met Above the Clouds. Have a night yeah, when things ain't going right. No, no, no, no, no, no. You will remember. L.O. The Electric Light Orchestra. Bestaat al een tijdje niet meer, maar ze maakte toen dat mooie nummer Above the Clouds. Ik zei dat we gaan praten over Alzheimer vannacht. En dat is naar aanleiding van een boek. En dat boek heet Watten in mijn hoofd. En is geschreven door Jacques Boersma. En Jacques Boersma was gisteren te gast, gistermiddag in het Radio 1 programma Dit is de Dag. Om over dit boek te praten met uh, Thijs van den Brink en Elsbeth Gutteke. En naar dat gesprek gaan we nu luisteren.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 In eerste instantie niet, maar uh, op de duur kom je er toch wel achter... dat dingen uh, anders gaan lopen. Dat uh, boodschappen doen, uh, iedere keer hetzelfde meenemen. Uh, Jacques kookt graag vaak dezelfde dingen...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 Ja, ik denk, ja, ik vind het nee, niet ontwerend. echt ja, mensonterend. Mm. En we weten allemaal hoe het in elkaar zit. Ja, was dat ook de reden dat ik net toen u aan u vroeg hoe ging dat met uw moeder thuis? Zei dat moet mijn vrouw maar zeggen? Nee. Oh, dat niet? Nee, nee. Oké. Okay. U nee, nee. nee, nee. maar nee, maar. Wil, wil liever herinnerd worden zoals u nu bent? Ja. Ja. ja. ja. ja, zit, ja het, ziet, ziet, u, ziet u op tegen, want u zei net, het is onvermijdelijk, die dementie gaat een keer komen. Ziet u daar tegenop? Ja, dat zie ik enorm tegenop.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 Dat was Jacques Boersma, Jacques Boersma samen met zijn vrouw in het programma Dit is de Dag. En dat was gistermiddag bij Thijs van den Brik en Elsbeth Gruuteken. En u hoort het, het gaat over Alzheimer. Hij heeft er zelf last van, uh, uh, dan wel beginnend. Hij heeft er een boek over geschreven. Dat betekent dat je in ieder geval nog wel genoeg kan herinneren om het, uh, om het boek vol te schrijven. Want ja, als het verder gaat dan dat, dan, dan wordt het opeens heel gek. En dan herken je, je je eigen familie niet meer, je eigen vrienden niet meer, je eigen kinderen niet meer. En euh, nou ja, ik heb zelf een, een, een oma die had, uh, die had Alzheimer, op een gegeven moment toen ze heel oud werd. En ik moest, vandaag moest ik ook nog even denken, uh, waarschijnlijk heeft u het wel gehoord, of eigenlijk gisteren is dat alweer, dat acteur Jeroen Willems overleed. Die speelde, ik ken hem vooral van de serie Lijn 32. Ik weet niet of u dat uh, toevallig heeft gevolgd, was een serie begin dit jaar bij uh, volgens mij de NCRV op Nederland 2 op zaterdagavond. En daar was ook zo'n zo mooi typetje, werd daar neergezet door een, door een oude vrouw die op een gegeven moment haar eigen man niet eens meer verzorgde... waardoor hij in huis overleed en zij beseft het allemaal niet meer. Het is, het, is een, het is een gekke ziekte, waardoor je in een soort... ja, het lijkt bijna alsof je in een soort parallel wereldje leeft... wat dan van jou is en waar niemand echt bij kan... en je snapt ook de, de, dezelfde wereld om je heen niet meer zo goed. En ik ben eigenlijk vannacht benieuwd naar uw verhalen... met betrekking tot Alzheimer. Um, u kent misschien wel iemand in uw nabije omgeving... misschien wel uw moeder of vader, broer, zus. Um, maakt eigenlijk niets voor uit. Ik ben gewoon benieuwd naar, uh, naar ervaringsverhalen... Uh, hoe gaat er precies, wat maak je ervan mee, hoe is het om iemand uh, die u niet meer herkent uh, om bijvoorbeeld voor zo iemand zorg te dragen of daar regelmatig langs te moeten gaan terwijl u eigenlijk daarvoor een hele goede band had of misschien wel juist niet en, uh, en kent u misschien nog goede oefeningen, hè? meneer Boersma zei het in het gesprek van dit is de dag dat hij weer puzzeltjes maakt en oefeningen doet samen met zijn vrouw om zijn hersenen zo scherp mogelijk te houden en de afbouwen het, het, uh, ja, zo lang mogelijk een beetje uit te stellen nou, u kunt dat allemaal uh, laten weten als u, uh, als u een mooi verhaal heeft door te bellen. En dat kan naar 0800-1121. 0800-1121. Dan uh, zit ik voor u klaar. U kunt ook even een mailtje sturen. Dat kan dan naar het e-mailadres nacht.eo.nl. Of even reageren via Twitter als u zo modern bent en erop zit. En dat kan dan naar apenstaartje dit is de nacht. Of met een hashtag dit is de nacht. Manieren genoeg, dus laat van u horen. Het makkelijkste is even per telefoon 0800-1121. Dan gaan wij luisteren naar... Nou, ik ik kan toch wel zeggen mijn favoriete nummer van dit moment. Het is een, een singer-songwriter en hij heeft een prachtig nummer geschreven. Het heet Let Her Go, Passenger.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 ja, je moet het weten. More uh, Let Her Go van Passenger was dat. Dat is een, uh, een prachtig nummer, vind ik. En ook heel geschikt voor de nacht. Um, ik vroeg u om uh, te bellen met verhalen over Alzheimer. En het uh, blijkt dat die er wel zijn. Want eigenlijk binnen no-time had, uh, had ik een aantal uh, uh, bellers aan de telefoon. En de eerste daarvan, dat was Harry. Harry, goeienacht. Goeienacht, meneer. Jij bent uh, uh, getrouwd uh, ja. geweest ja. met een man. En die had twaalf jaar ja. Alzheimer. zeker kregen wij in Maastricht te horen dat mijn man het begin van Alzheimer had. Ja. En, en hoe was dat? Nou, mijn eerste reactie was... Ik had het gevoel net of dat... Ik vind je daar op dat moment... Ik kon me niet realiseren wat dat allemaal zo inhoudt. Nee. En, en wat wordt je dan verteld door zo'n arts? Ja, um, dus dat hij het begin van Alzheimer had. En dat het, uh, ze raden ons aan om hem aan te melden. voor uh, op een dagverblijf. Het was al meteen zo ernstig? Ja. Wat, wat... En dat was de Landrijd in Eindhoven. Ja. En dat was op dat moment. bij ons in de buurt. Uh, de, het verzorgingshuis. of nee, het is geen verzorgingshuis. gewoon. waar ze de mensen dus. jong dementerende. Op een dagver, uh, dagverblijf kon gaan. Ja, maar dat is want als, als de artsen dat die beginnende Alzheimer had, is het dan niet wat, wat extreem om iemand meteen naar een dagverblijf te sturen? Of was het echt al zo dat hij zich in het dagelijks leven niet meer kon, uh, kon behelpen? N nou, dat, dat niet, want hij was in het begin nog, uh, nog redelijk goed. Was ja, nog vrij goed. Maar uh, dat is vooruitkeken, hebben ze ons gezegd. Want het, het kan soms heel snel gaan. De teruggang kan soms heel, heel snel aan. Ja, begrijp ik. Maar mijn man heeft het geluk gehad dat hij dus acht jaar op Exelon heel goed heeft gereageerd. En Exelon is een remmer, het is geen geneesmiddel. Nee, precies. Want het, het, wat, wat het eigenlijk doet, Alzheimer, ik, ik zat net nog even een, een plaatje te googelen. Eigenlijk krimpen de hersenen gewoon, hè, op bepaalde, onder, op bepaalde ja, nee, gebieden. daar gaat zich een witte emulsie tussen de hersencellen vormen, ja. En daardoor kunnen die hersencellen niet meer met elkaar communiceren. En omdat dat, dat omhulsel er is, sterven die hersencellen af. Ja. En dan kan allerlei uh, uh, ja, dingen uitvallen. Bijvoorbeeld, ik kan blind worden, uh, ik kan verlamd raken. Ja. En dan gaan wel de cellen afsterven. Ja. En, en wat was het eerste wat er zeg maar, echt goed merkbaar was bij, bij uw partner? Vergeet, verredenachtigheid... en uh, dat hij... dat hij midden in zijn zin stokte... en dat hij dan op een gegeven moment niet meer verder wist. Hij wist niet meer waar je het over had. Nee. En dat, dat, dat lijkt me heel gek als partner zijnde. Nou, gek niet. En, uh, en, en sommige mensen zeggen, dat, zeggen dan... Uh, ja, het zal wel zwaar zijn. Nee, in mijn geval... want ik spreek nu zuiver over mijn geval... Mm -hmm. uh, het is... Uh, het was niet zwaar... Maar het was af en toe moeilijk. Ja. Het was af en toe moeilijk. On, op, als ik iets tegen hem zei, en hij begreep het niet, dat ik dan ja, moest gaan uitleggen. Ja. En waren dat dan praktische dingen, of, of hele inhoudelijke dingen? Ja, bijvoorbeeld over de verzorging. Hè, dat hij, hij moest toen verzorgd werden. En ik, ik heb gelukkig de kracht gekregen dat ik hem al die jaren thuis heb kunnen verzorgen. Ja. Met hulp van Zorg en Huis. Precies. Maar betekent dat dan praktisch dat, dat hij vergeet om, om te douchen... Of, of om naar het toilet te gaan? Of, hoe, hoe moet ik dat precies zien? Ja. Hij uh, krijgt uh, de, de, de, de, de, de, de drang bijvoorbeeld. En dan, dan, is het, dan is het soms te laat. Ja. En dan, dat, voordat, voordat hij dus naar de wc gaan, dan was het al gebeurd. Ja. Dan was het al gebeurd. Ja. Lijkt me wel, zeg maar. Hey, u zegt wel, het was niet... Het was niet uh, zwaar, maar wel af en toe moeilijk. Toch lijkt het me wel gek, ook voor de, voor de verhouding die je hebt met een, met een partner. Ze en ook hoe je elkaar ziet dat je opeens wel de zorgen wordt voor de ander... in plaats van dat je echt een, een soort gelijkwaardige relatie hebt. Nou, vroeger had ik een partner, heb ik altijd gezegd. En nu had ik een partner met een handicap. Zo zag dus dus je dat. Blijft, het blijft toch mijn man. Alleen, ja, uh, hij heeft een handicap gekregen... En ja. waar wij dan verder mee moeten leven. Precies. En dat heeft twaalf jaar geduurd... Uh, ja. voordat het zeg maar, echt fataal werd. Ja, vorig jaar 8 december is hij overleden. Oké. Okay. Dat is nog geen jaar geleden? Nee. Dat is best kort. En, nee. en wat is dan uiteindelijk... Misschien een beetje een directe vraag hoor... maar uh, wat is dan de, uiteindelijk de doodsoorzaak? Ja, toch... Uh, in, in, in de, de, de, de la, die laatste twee weken toen kon hij niet meer eten en niet meer drinken. nee. dus en ja en, en dan, dan dan gaat het heel snel hè. ja. Zeker. dan gaat het heel snel. maar ik wou nog even iets zeggen. in 2005 is hij dus drie maanden verplicht opgenomen geweest in een verzorgingshuis. Mm -hmm. en uh, dan heb je geregeld gesprekken daar. en op een gegeven moment zeiden ze tegen mij: ja, eigenlijk is uw man nog te goed. Voor, uh, voor een verzorgingshuis En toen heb ik hem naar huis gehaald. Oké. Okay. Toen heb ik hem naar huis gehaald, heb ik gezegd van, nou, dan komt hij naar huis. Ja. Dan komt hij naar huis. Dat kan ik me voorstellen. Liever thuis dan ergens in een, in een dagverblijf. Inderdaad. Ja. Interdaad, ja. Was, er ook, was er ook een moment uh, dat hij u voor het eerst niet meer herkende? Nee. Het, het hele rare is, hij heeft me tot het laatste moment ge, gekend. Echt waar? Ik, ik kon wel niet meer praten. Maar we hadden dus oogentaal. En ik zei tegen hem: als je me nu begrijpt en je vindt het goed, dan knip hem maar in de hand. Ja. ja. En dat was onze communicatie. Ja. Maar dat is wel vrij uitzonderlijk, geloof ik. Hè? Want dat, dat is toch wat op een gegeven moment dan wegvalt: dat je, dat je gewoon je directe, je, je, je naaste, zeg maar, vergeet. In ieder geval even vergeet wie dat zijn. Maar dat was bij jullie dus niet het geval. Dat is best nee. bijzonder. Nee, dat geluk hebben we gehad. Ja, dat is wel waardevol ook. Ja, heel waar. Heel en daar ben ik ook heel dankbaar voor. En daarom, daarom heb ik ook uh, op een heel rustige en goede manier afscheid van het kunnen nemen. Okay. Het was goed geweest. Het was goed geweest. Ja. Dankjewel, uh, Harry, voor dit, uh, voor dit verhaal. En Bedankt dat ik dit verhaal mocht vertellen. Graag gedaan. En uh, blijf luisteren. En ik hoop, en ik hoop dat anderen dan misschien ook iets aan hebben. Ja, dat zou, uh, dat zou wel mooi heel zijn. Oké, okay. dankjewel. Fijne nacht. Bedankt. Fijne nacht nog. Tot ziens. Dag. Dat was, uh, dat was Harry over zijn uh, in, inmiddels uh, bijna een jaar geleden overleden partner, die twaalf jaar Alzheimer had, maar hem wel tot, het, uh, tot eigenlijk het laatste moment nog herkende. Hoe bijzonder. Ik heb ook aan de, aan de telefoon uh, Chris van Rozenau. Chris, goeienacht. Goeienacht. Ja, Jij had uh, niet een partner, maar een broer met Alzheimer. Ja, en ik heb het voorgaande gesprek gehoord. En dan besef ik dat, dat je als partner veel meer meemaakt dan broer, namelijk. Want. Ik ben, uh, hij kwam uit Brabant uit Steenbergen en daar ja. kom ik ook gedaan, maar ik woon nu in Dordrecht. En uh, uh, wij zijn altijd Ons Peer, hij op poet, maar Ons Peer. En Ons Peer die kregen tot 55-jarige leeftijd en dat ging heel geleidelijk. Ja. En dat ging begon met uh, een, een, een, een voorbeeld is, hij moest zijn huis een beetje opknappen en toen was hij latjes, mocht hij schilderen. Yeah. En door die, dus ik stop erbij op een zaterdag Want ik ging altijd zaterdag naar hem toe En uh, hij stond maar te draaien en te wennen Ik zeg man, kilder die latjes Ja maar hoe gaat dat dan Dus ik pak een kwast en ik doe twee latjes voor En ja zo gaat dat maar normaal wist ze dat. Dus, maar ik dan, is je nou, nou, ja, dat klinkt een beetje krim, maar is je al nou zo, je broers onder elkaar, hè? is je nou gek of hoe zit het nou? Kijk, het nou? Ja. Ik zeg natuurlijk nog tegen hem, maar ik kan stel jij ja ik toch niet zo aan en uh, zit op met dat pul, dat doe je toch anders ook? Ja. Maar naderhand ging je beseffen natuurlijk dat dat, dat, dat, dat de ziekte was, Alzheimer. Precies, dat was het, en, het eerste al al teken al al dat, jou, dat jouw broer op zijn 55e niet meer wist hoe hij moest schilderen. Ja, ja, nee, maar toen wist je nog andere dingen, maar hij kon het niet meer combineren, hè. Okay. Hij, hij, wist niet, hij wist dus niet hoe hij die latjes op dat moment moest schilderen. Ook niet toen ik het hem voordeed. Maar dat, dat was het, voor mij het eerste symptoom. Maar dat staat heel gek als iemand niet meer weet hoe hij het, het moet doen, terwijl het vrij, heel, vrij normaal is, hè. Yeah. Ja. Ja, en, en, en nou ja, en dat is uh, heel lang, uh, nou niet heel lang, het is, bij hem meen ik vier jaar geduurd. Maar het ging, hoe jonger je bent, hoe sneller Alzheimer ook gaat. Ja is dat en, zo? Wat, omdat als je dus, ja, 55, ik ben niet 65, dus uh, dan zeggen we meestal, we zijn nog niet zo oud, maar we zijn wel oud natuurlijk. En met 65 ben je gepensioneerd en uh, dan moet je niet zeggen je bent 20. Nee. Maar als jij dus, hoe jonger jij iets krijgt, hoe sneller jouw cellen groeien nog. Ja. En dan is 55 voor Alzheimer vrij jong. Dus dat gaat in met Krijg jij het met 70 jaar, dan is er langer. Ja, zo is mij wijsgemaakt, ik ben geen dokter hoor. Maar dan gaan die cellen sneller, langzamer groeien hoe ouder je wordt. Dus dan doe je er langer over. Oké, okay, dus iemand die jong Alzheimer krijgt, die, daar, daar wordt het sneller echt heel ernstig dan bij iemand die al wat ouder is, gemiddeld. Ik ja, denk, ja, zo is dat onvergelijk door de doktoren toen. Okay. En, en ja, het is eigenlijk wel logisch ook, hè. Ja. Uh, en en, en dus wanneer, wanneer, Chris, wanneer werd het ernstig bij jouw broer? Ja, dat ging heel geluidelijk. Uh, uh, ernstig, uh, het gaat met dingen. Dus hij ging er altijd zijn hondje, iedere dag mee wandelen. En op de duur wist hij zijn weg niet meer naar huis. Ja. Dus dat verdwaalde niet. Nou, daar hebben we dan een oplossing op gevonden. De buurt kende hem daar in Steenbergen, was niet zo'n groot plaatsje. Dus ze konden hem allemaal wel eens de weg wijzen. En op plaats had hij een briefje, kreeg hij in zijn zak, waar het adres op stond, weet je. Nee. Dat, dan, dat, dat ze hem dan zo nog vreemde dat hij dan thuis afgeleverd kon worden. Nou, en toen, ja, hij had een pracht van. Uh, ja, ze leeft nog de vrouw. En dat was een pracht van een mens, die heeft hem verzorgd tot de laatste... tot ze zeiden. Hij moet naar een tehuis, de Lindenburg. En dat begon ook heel geleidelijk. Eén, twee keer in de week, met dagopname. Toen ging dat wat verder natuurlijk. Hoe, hoe slechter hij werd, vier, vijf dagen. Maar ik moet wel zeggen, als je het eind van Alzheimer dus meemaakt... dus eerder, drie weken voor zijn dood. Hij kon helemaal niemand meer. Hij zat te trillen, zijn handen heel vreemd te bewegen... Uh, op een stoel. Hij zag er al wat netjes verzorgd uit, want dan zorgde er zijn vrouw wel voor. Ja. Maar het was heel je broer niet meer, weet je wel. Je hebt er geen Hij komt dus werkelijk mis. En dan komt de dood toch als een verlossing voor zo'n man ook. Ja. ja, inderdaad. Dan is hij ook echt jouw broer niet meer, denk ik. Gevoelsmatig. Ja, hij, is, hij ziet er wel aan de buitenkant uit. Maar als je nou met de mens... Hey, als jij met je een mens bij wijze van spreken je vrouw of je kind... of het zal men, men niet met kunnen communiceren... dat hier alleen het omhult nog. Je, je hebt er veel medelijden mee. En voor jou blijft die je broer wel. Maar voor, ik heb dat vroeger wel eens gehad... als ik in, in die verzorgingshuizen kwam. Ze moeten er zijn, hoor. En dan heb ik het over heel vroeger, 30, 40 jaar geleden. Dan hing daar zo'n bedomde sfeer van... of hier kom je in, weet je niet. En als je erin komt en je ziet die patiënten allemaal... Je komt er niet meer uit dan. En zo'n klemmend gevoel als je dat doet. Hè. En dat vind ik toch... toch ik vind, misschien dat de mensen het niet beseffen... maar met Alzheimer is het zo in het begin van de ziekte... heb jij een probleem. Maar als jij de mensen niet, krijg, je niet meer kent... krijgen de mensen om je heen een probleem. En wat is dus dat dus probleem dan? Het probleem is dat je niet meer kunt communiceren. Dus jij beseft het niet meer als patiënt zijn... Maar de omgeving, net donderdens goed natuurlijk. Als je echt een, iemand op de stoel hebt zitten die niks kan zeggen, ook zijn ogen niet meer. Ook de reactie van zijn ogen van help me of zo, dat is er dan niet. Maar dan heb je gewoon een wezenloze blik. En dan is het, dan wordt het dus voor de omgeving. En niet dat ik hem kwijt, Maar ik, ik was blij hè, dat, dat hij uit zijn luiden verlost werd. Hè, jongen, ik was er echt blij om. Ik vond dat zo'n. Het verschrikkelijk als je geen menswaardig betaal meer hebt. Hè? Ja, begrijp ik. Ben, ben je niet ook bang om het zelf te krijgen? Ja, kijk, in het beginstadium, als je het zelf krijgt, dan zou je zeggen: ja, eh, dat is het. Dat is, maar wat, hou je al, wat heb ik er aan om bang te zijn? Als ik het krijg, dan krijg ik het. Dus dat kan ik niet tegenhouden. Dat is hetzelfde als je kanker krijgt. Dan kun je wel zeggen: ja, jongens, het is erg, maar je hebt het, dus je moet het ermee doen. Ja. Dus bang zijn helpt niet. Nee. Zo. En het zou je leven bedrijven, hè? Ja, precies. Want dat, dat vraag ik me ook wel af. Uh, hoe, hoe zat er bij broer? Hoe stond hij daar zelf in? Was hij, was hij optimistisch of, of werd hij er een beetje uh, verdrietig van? In het hij. Werd, werd, werd, mijn broer is een, een mensgewist die een heel zijn leven hard gewerkt heeft... Uh, dus ook altijd slechte baantje voor weinig geld heeft gehad. Hij heeft het opgebouwd met hardwerken, dus dat noem ik maar grondwerk. Met treppelkraven ja. vroeger. Uh, dan noem ik maar aan de haven. En dat was de haven, de haven. Nog toe waren die hun containers. En toen, uh, toen uh, had je dus uh, uh, bevroren vlees. Dat waren stukken van 50 kilo op ja. een boot, op een schouder. En die droeg jij op, je, op jouw schouder. Droeg je die daar een koek toe vanuit de boot. En dat was een st sterke man. Nee, dat bevat hem ook nog tegen. Niet. Hij was niet sterk, want hij, had, hij was toch een zwaar maagpatiënt ook. Hij was heel mager, maar de wil was er om voor zijn huishouden te zorgen. Zo. En, maar je kunt wel eens in het leven dat je geluk hebt. Hè? Dus je rol van, ik bedoel, je bent op de, ik, ik noem dat voorbeeld nou van of dat grondwerk, nou je zit jaren in het Grondwerk. En dan kom je dus uh, dan kom je uh, op een gegeven moment als baas tegen. je zegt, nou jongen, je doet het zo goed of zo, of je doet het. Dek, je wordt bevorderd op voorman, dan heb je iets, iets dat het makkelijker hebt voor jezelf. Dan gaat het nog niet om dat baas spelen, maar dat je het zelf wat makkelijker gaat. Heeft hij nooit getroffen. Hij kon het altijd net niet goed, weet je niet. Ja. En de wil was er wel, maar je moet het ook kunnen. Ja. Toen werd hij op een gegeven moment afgekeurd, kwam hij in de WO terecht. En... Nou, en dan in Brabant, dan zat je vlak bij Zeeland. En dan moest dat gewoon, want de WHO was echt... Ik, ik, ik bedoel me de boel niet om, maar je moet kunnen leven. Dat was nou net niet genoeg om van te leven. Nee. Dus wat deed hij? Dan ging hij stiekem wel eens zagen. En dat zijn zeepieren. Die ging hij dan steken en, en een paar uur. Nou, laat het dan hij, anderen... En ik, ik praat het allemaal niet goed. Maar dat was maar, om een paar centjes bij te verdienen. Ja, natuurlijk. Maar anderen werden nooit gepakt... Hij wordt er, hij, hij een helikopter erboven ja. van de politie... en een uitdoeking van de WO. Jouw punt is eigenlijk, als ik het mag zeggen, het zat hem niet echt mee in het leven? Nee, dan, dat, dat wilde ik jou zeggen. Dus heel zijn leven gewoon pech. Gewoon bottepech. Nee, ja. maar, ik maar wat, hele wat, wat, wat deed dat met zijn humeur? Hoe stond, hoe stond hij in het leven? Ook juist in die laatste fase, dat, wanneer hij Alzheimer had? Dan was hij niet... Hij, ja, natuurlijk, hij, kregen, want hij wist het goed in het begin van zijn zoeken dat hij Alzheimer was, maar hij ging niet in bij de pakken neerzitten. Hij ging iedere dag wandelen, hij deed toch wat hij kon doen, maar omdat het zo snel ging, ging het erg bergwart, bergafwaarts met hem. Dus, ja. Maar het, het heeft niet zijn karakter negatief beïnvloed dat hij somber werd of zo. Nee, precies. Wel in het begin hoor, wel in het begin. Want dat zou is iedereen. Je moet het ergens kunnen verwerken natuurlijk. Ja, begrijp ik. En die verwerkingsproces duurde wij misschien een week of vijf, zes. En toen was het toch weer een beetje in zijn doener laten. De oude peer. En ja, ja hij ging gewoon wel verder alleen. Hij taak al af. Ja, logisch. Dank, uh, dank voor jouw verhaal, Chris, vannacht. Ja, niks te danken. En uh, ja. nog een fijne nacht verder. En ik wens jou een fijne uitzending toe. Dank je wel. Tot ziens. Ja. Ja, dat zijn zomaar twee uh, indrukwekkende verhalen van, uh, van, van mensen die in hun uh, naaste omgeving iemand hadden met Alzheimer. Eerst uh, Harry, uh, die zijn partner uh, Alzheimer zag krijgen. En daarna Christy zijn broer, uh, die leefde met een broer met Alzheimer. Misschien heeft u ook zo'n verhaal. U kunt dat uh, laten weten door te bellen naar 0800-1121. Uh, dan, uh, dan kunt u dat in de uitzending vertellen. Ja. Uh, ik ben daar wel gewoon nieuwsgierig naar. Nou, het, is, het is interessant en ook wel ja, ingrijpend om te horen... Wat voor, wat voor invloed dat heeft op iemands leven. Um, dus laat het vooral weten, dat kan ook via de mail. En dat kan dan naar nachtapenstaartje@eo.nl of even via Twitter. En dan krijg ik ook een reactie van uh, Teun Pupmans, trouwluisteraar... die zegt, ik mag het gelukkig bij luisteren. Ik heb in mijn omgeving gelukkig nog niet met Alzheimer te maken gehad. Nou, dat is juist, denk, door zulke gesprekken... besef je extra hoe, uh, hoeveel geluk je dan hebt... Um, laat van u horen. Dan gaan we ondertussen luisteren naar een, uh, naar een, een mooi nummer. En dat is uh, van Joep van het Hek. En uh, dat werd ook, uh, uh, ook gedraaid uh, gistermiddag in het, uh, in het programma Dit Is de Dag. En dat vroeg die uh, beste Jacques die dat boek heeft geschreven. Uh, Wat een in mijn hoofd. Die vroeg dat aan. Die zei, ja, Joep van het Hek is meestal een man. Die, uh, hè, die, die is niet echt heel aardig voor iedereen. Die zei ik er toch regelmatig ook mensen af. Maar toen heeft hij één keer een liedje gedaan in een, in een conferentie. En dat was wel zo mooi. En dat is een liedje waarin hij eigenlijk... Uh, ja, zingt tegen een zogenaamde meneer Alzheimer. Dus hij personificeert het begrip Alzheimer tot een persoon... en daar schrijft hij een liedje aan. En dat gaat als volgt. Meneer Alzheimer, ik wil even met u praten. Met mij gaat het nog goed, ik ben niet oud. In mijn gelij hierboven zitten nog geen gaten...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 Joep van het Hek, met het lied Meneer Alzheimer. Mooi lied stad. En dan zie je opeens een hele andere kant van een cabaretier die, uh, ja, die, uh, die vooral een andere kant van zichzelf laat zien meestal tijdens de conferentie. Um, ik heb aan de telefoon Koen uit Hengelo. Koen, nacht. Ja, uh, goedenacht. Ik kan me er helemaal in vinden. In, in het lied, ja? Ja, absoluut. En, en waarom precies? Nee, voor, niet voor mezelf, maar uh, dat, uh, met name om Oh, ik moet me van Henri afzetten. Man, ik ja, je moet hem even inderdaad uh, even op normaal zetten. Even op normaal. Ja. Um, ik heb uh, twee dagen terug uh, de verjaardag van mijn moeder uh, gevierd. 82 jaar geworden. Ja, gefeliciteerd. En, ja, dank je. En daar zijn we al uh, vijf jaar tegen aan het praten. Van als je nou een keer bij de huisarts komt van, nou, laat nou eens een keer, hier in Hengelo hebben ze een dementietest. Laat die nou eens doen, want je vergeet zoveel dingen. De huissleutels, het geld, uh, de pinpas. En dan heeft er altijd iemand anders aan gezeten. En in het begin, dan maakte ik dat nog wel eens af van, uh, ah, daar hebben de kaboutertjes aan gezeten. Ja. En ja, dat loopt steeds hoger op. En nou zie ik aan mijn vader, die uh, bijna 80 jaar is, uh, die draait een beetje aan onderdoor. Is dat zo? Want je zegt dat loopt steeds hoger op Wat bedoel je daarmee? Bedoel je dat ze steeds ernstigere dingen vergeet? Ja. Uh, en... uh, bijvoorbeeld uh, ja? afgelopen dinsdag... Uh, de oudste zoon die zou op uh, de verjaardag komen, die had uh, de avond voor gebeld van ik kom om half negen, wordt iets later. En zit ze vanaf half zes, loopt ze heen en weer de ijsberen door het huis heen. Ze komen niet meer, ze komen niet meer, ze komen niet meer. Ja en op een gegeven moment, dan maak je je zo kwaad, dan zeg ik van bel dan. En dan is van ja, potverdomme, ze zijn de verjaardag vergeten. En het en, en, is de laatste keer dat ik de verjaardag hou. En dan zeg ik van ja, maar, maar luister nou eens even. Van, um, jij vergeet iedere keer dingen, schrijf het dan op een papiertje. Ja. Ja, is het papiertje werk kwijt. Hmm. Ja. Ja, en dan vraag ik mij af van, van uh, ik heb uh, ooit eens een keer hier in Hengelo bij Mediant als gez gezondheidsverzorging een cursus uh, gevolgd hè, van omgaan met uh, familieleden die lijden aan dementie, zeker uh, Alzheimer. Wa en waarom heb je die cursus heb ik deel gevolgd? heb heel veel van dat soort dingen wel opgepikt. Maar... Okay. Want heb je, heb je die cursus gevolgd naar aanleiding van het gedrag van je moeder? Juist. Ja. Want, want, ja. Eh, maar je kunt haar niet bewegen... om te zeggen tegen de huisarts... Nou, dat was nou precies mijn vraag. Is ze nog niet naar een arts geweest? Ja, ze komt uh, regelmatig bij je arts... omdat ze last heeft van uh, hoge bloeddruk... en noem maar op. Ze heeft twee keer een hartinfarct gehad. Maar als ze bij de huisarts zit met mijn vader... maar ik ga er niet bij mee... Dan uh, zegt zij: Van nee, ik ben niet gek hoor. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Uh, er wordt iedere keer iets wat weggestopt. Ja. En dan krijg je haar niet aan het verstand van: uh, Ja, maar, maar, wij dat zelf gelaten. Ja. ja zou, zou het misschien zo kunnen zijn dat ze, niet, dat ze het misschien wel een beetje merkt bij zichzelf, maar niet wil toegeven? Ja, ze blijft iedere keer in en weer lopen. Uh, daar heeft ze een heel mooi handje van. Uh, wanneer ik gewoon een keer op bezoek ben, dan uh, wil ze een uh, programma zien, Nieuwsuur. En dan zit ze drie minuten op de stoel en uh, is ze weer in en weer aan het lopen. Hmm. En ze zoekt niks, ze vindt niks. En maar hoe gaat, jou, hoe gaat jouw vader daarmee om? Nou, die gaat daar heel slecht mee om, want die gaat er zo langzamerhand een beetje, ik zou bijna zeggen, aan onderdoor. Ja, waar merk je dat aan? Oh, die zegt dan van, uh, ik ga even naar de garage toe, even wat voor mezelf doen. Ja. En dan gaat hij daar, uh, ja, dan zegt hij altijd van, uh, ik ga knutselen. Dus natuurlijk een uh, uh, dikke duim. Maar, uh, hij, hij wil gewoon even het, het probleem uh, ontwijken eigenlijk. Juist, juist, juist. Ja. En, en, en, en, en, en zo heeft hij nog wel meer van die dingetjes. Uh, ik had laatst uh, een hele mooie middag uh, hadden je in Engelo in het Rabotheater. Oh, mag geen reclame maken. <laughs> maar uh, uh, dat ging ook over ouder worden en dan uh, over de 70, 80. Ja. Heb ik hun uh, op uitgenodigd. Uh, ik heb kaartjes uh, geregeld, et cetera, en uh, dan zegt mijn pa nog even uh, een drie kwartier van tevoren, ja, ik moet nou even wat regelen bij de bank, en dan gaat hij zo op de fiets weg. Ja, vluggedrag. Uh -huh. Maar hij gaat dan wel daarheen, maar zonder je moeder? Ja. En dan zit mijn ma weer van, oh potverdomme, we hadden dit uh, afgesproken. En op oh, dat, dat moment dat ze is ze heel helder. Ja, precies. En, en, en nog geen tien minuten later, dan, dan, dan, dan heeft ze bijna zoiets van: ja, maar je moet tegen de wind in fietsen naar de binnenstad. Wat ik wel opvallend vind, is, is dat, heeft dan zeg maar niemand van jullie uh, zo'n invloed op je moeder dat, dat, dat je haar kunt bewegen om een keer gewoon zich te laten onderzoeken? Uh, nou, het hele simpele antwoord is van: ik ben niet gek, jij bent gek. Ja. Maar ze moeten op een gegeven moment zelf ook doorhebben dat, dat niet alles meer helemaal goed werkt. Maar dat wil ze dus niet aanvaren. Als ze nou zou aanvaren van... Go, laat ik eens dan zo'n test doen hier op het ziekenhuis. Dan is het er uit. Nou, dan, dan, dan kan de aanweers worden en dan kan de medicatie voorgeschreven worden. Schijnt het tegenwoordig ook te zijn en... Dat zou mij in ieder geval geruststellen. Maar ik woon er 500 meter vanaf. Maar zij verwacht van... Uh, uh, wanneer er wat aan het handje is... Uh, nou, dan komt zo'n lieve nog wel even langs. Ja. Misschien is iets wat, uh, wat met de tijd moet komen. Dat ze, dat, ze, dat ze even tijd nodig heeft om het tot zich door te laten dringen. En ook misschien wel een stukje trots op te geven. Uh, ik ben... Uh eigenlijk bang. van uh, Ze wilde trots niet opgeven en, en, en op een gegeven moment wordt het uh, een onhoudbare situatie uh, tussen mijn vader en moeder en dan moet mijn vader de moeder loslaten naar een verzorgingsthuis. Ja, ja het lastige is, je, je kan iemand niet dwingen hè, om zich te laten onderzoeken. Nee, nee, nee, nee. Nou, en dat is het probleem, want ja. mijn vader die heeft het al zo vaak aangegeven bij de huisarts, van doe dat nou. En, en zegt de huisarts die zeggen ook van, uh, ik kan haar niet dwingen. Nee. Lastige situatie, Koen? Uh, ja. Je, je, ja, je blijft een beetje in de weer varen. En uh, uh, je probeert het beste ervan te maken. Maar ik denk dat er heel veel mensen zijn. Ja. En uh, wat ik prachtig zou vinden is... Uh, ja, ik heb bij Mediant wel eens aangeklopt. En die zeggen van... Uh, Vraag is bij andere ervaringsdeskundigen die in hetzelfde uh, schuitje hebben gezeten. Ik zeg, ja, maar hoe moet ik die dan uh, ontdekken? Ja. Dus bij deze een oproep of ze bij jullie iets op uh, de website achter kunnen laten. Ja, ze mogen even meden naar uh, nacht.eo.nl. En als jij dat dan ook doet, dan kan ik ze eventueel naar, uh, naar jou doorverwijzen. Doe ik. Ja, doe je dat? Hey, en het lijkt me wel belangrijk om ook gewoon wel nou, je moeder een hoop liefde te blijven geven, denk je niet? Ja, nee, dat, dat is één ding wat zeker is. Want ja. daar heb ik gemerkt: als je geen liefde te, uh, geeft, dan, dan, dan krijg je een hele rotstemming. Uh, en dat is niet leuk. Precies. Nou, he, sterkte met de situatie. En stuur even een mailtje met jouw gegevens. Dan uh, als andere mensen zich uh, herkennen in de situatie en ze mailen ook, dan stuur ik dat even naar jou door. Doei. Nacht, Nacht, staatje op het je Dankjewel, Koen, voor, uh, voor jouw verhaal. Oké, okay. zeg, groetjes. Fijne nacht. Hoi. Oeg. Ik heb uh, als, uh, als tweede beller heb ik aan de telefoon een vaste beller... en dat is uh, Aad Zonneveld. Aad, goeienacht. Goedendacht, meneer. Dank je dat ik in de uitzending ben. Ja, zeker. Je mag nog eventjes, uh, nog net even voor drie uur. En uh, als ik het goed begrijp, Aad, wat jij mij net vertelt... dan heb jij uh, een, een vader... Uit de van ja, precies, Den Haag. Dat, uh, dat, dat weten we. Je, ja, je hebt een vader, of uh, leeft hij nog? Nee, hij leeft niet meer. leeft niet meer. En jij, jij zei eigenlijk net tegen mij... Uh, hij had Alzheimer, althans, dat denk ik. Oh, had ik al de telefoon, dat weet ik niet, maar goed. <laughs> ja, je had mij aan de telefoon, maar jij zei... Ik, ik, ik denk dat mijn vader Alzheimer had. Betekent dat, dat, je, dat, dat, dat betekent dat je het niet zeker weet. Hoe kan dat nou? Ja, maar ik niet alleen, ik ben de oudste broer van uh, vier jongens. Ja. Yeah. En ja, ik heb mijn leven lang een trauma en uh, nooit een goed woord of een compliment van die hebben gehad. Terwijl ik alles voor hem gedaan heb. En op een gegeven moment, uh, ik dacht een jaar voor ze dood. Toen kwam die mijn jongste broer die bij me inwoonde En die zei niet, Aartje, hoe gaat het met je? Nou. Ja. Yeah. Hé, hey, je mag rustig weten, toen schoot ik vol. En, en, en waardoor kwam dat precies? Dus gewoon Nooit een compliment. Nooit een goed woord. En ik heb maar ruzie en slaan en vechten en met de deur het gepest. Weet ik wel wat. Nou, en ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik praat dat niet. Ik zou wel willen weten, ja, is het een stimulans van die mensen? Of is het echt waar? Dat ze dus de weg kwijt zijn, ik weet het niet. Je, je bedoelt dat het mogelijk is dat, dat jouw vader het simuleerde dat hij dement was? Ja, in al, weinig het gewoon. En, en waarom zouden mensen dat doen? Ik heb geen idee. Misschien was je waarom omdat je dood ging, of verder niet. Hmm. Maar, maar waarom... Uh, uh, hoe, hoe kom je zeg maar bij die gedachte? Ik vind het wel een bijzondere gedachte. Omdat je wat traumas hebt. Dat je nooit iets goed gedaan hebt. Ja. En ik had zo graag... And we vragen wat hem bewogen hebt om mij dat allemaal aan te doen. Ja, dat had je hem graag willen vragen en je denk misschien dat hij dat ontweek. Ja. ja. Lastig, uh, lastig aard. Heel lastig. Ja. Het is niet echt makkelijk om over te praten, Hoor ik. Nee. Je kan de, de, de, de, de tijd die we terugdraaien, weet je? Ja, de tijd terugdraaien. Dat zou je wel willen. Ja. Ja. Ho ho hoe lang is jouw vader uh, zeg maar, heeft, is hij dement geweest voordat hij overleed? Hij overleed in 1995. Zo een zo tijdje terug, hè? En als je op zijn leven zou ik nog met liefde op, op, op zijn beek vlaan. Nou, Aad. Je zei net, nee, ik, zou liever, wij... ik zou liever weten waarom hij mij zo behandeld heeft. Dat, dat bedoel ik. Ja, precies. Aad, ik, uh, ik hoop dat er, een, uh, dat er een dag komt. Ik weet niet of je gelooft, maar dat je hem misschien nog eens ziet en het hem kan vragen. En uh, dank voor, jou, uh, voor jouw verhaal vannacht. Graag gedaan. een goede, goede uitzending nog. Dankjewel. Dat was Aad uh, uit de mooie stad achter de duinen. En uh, nou, we merken het wel. Het onderwerp leeft ontzettend dementie. We gaan er uh, nog een heel uur over verder praten zometeen. Dus u mag uh, blijven bellen met uw verhalen. En dat kan uh, zometeen weer naar 0800 1121. Maar eerst gaan we, zoals op Radio 1 altijd, om het hele uur even luisteren naar het overzicht van het nieuws. Tot zometeen.